De krochten. een zoektocht naar de wortels van de ledenvolk. Welkom terug bij de tweede uur van ons interview met Hans van der Burg. En we beginnen met het nummer Bad Guy van het album Post uit 2020. I'm Daar heb ik mee met uh, drugs, seks en rock and roll. Nou ja, wij, wij konden er ook wat van. Ja, we hebben zoveel meegemaakt wat dat betreft. Uh, een show in Duitsland waar, uh, waar, we, waar uh, ik, ik, ik, ik, ik heb het wel geprobeerd, maar ik was vaak degene die een beetje oplette of men niet te dronken werd. Of, uh, oh, okay. ja. uh, maar in, in Duitsland, uh, dat kon me nou zomaar schieten, zo te binnen. En er uh, was een uh, show waar, waar we aan meededen en daar vonden. Peter en Bax vonden daar feestneuzen. En uh, die neus hadden ze op een gegeven moment opgezet. En uh, daar zat, uh, zeg maar, wit ta talkpoeder in. <lacht> en uh, en uh, ja, we hebben een filmpje daar gemaakt van uh, happily unemployed geloof ik. En daar vertelden zij mij oplossing van, ja kijk daar hebben we die feestneuzen op. En daar zijn we zo stonden ze een aap. Dus en ja, uh, blowen natuurlijk ook yeah. op, uh, in de hotelkamers en de gekste dingen uithalen. Yeah. Yeah. Proberen met de lift te gaan naakt en naar beneden te <laughs> kijken of het iemand anders in je stapt. <laughs> en uh, dat lukt ook heel vaak. Uh, we hebben, ja, hebben zoveel, uh, wat, dat kan je een boek overschrijven. Ja, nee, ja, ja. Dus uh, doen, uh, ja, dus dat wordt dan mijn tweede boek. Yeah. Maar want er is al een biografie uit en ik zit wel steeds aan te denken. En ik zit ook wel eens te werken aan, maar daar denk ik ook weer van. Wie wil dat nou weten? Eerst maar weer een... Je zal, eerst, je zal helaas eerst iets moeten... Ergens mee in het nieuws moeten komen. Hopelijk niet met een ernstige ziekte. Maar wel met iets anders. Omdat uh, mensen je boek gaan kopen. Want anders dan komt hij wel uit. En er moet weer een bekende schrijver zijn. Uh, weet je wel? En die zegt ook van... Nou, jij, jij voorkomt niet zoveel meer. Snap je? Dus het is allemaal... Uh, uh, ja, is Anders spannend. Ja van vind ik het buitenland. We zijn erg in het buitenland uh, geweest. Ja. We hebben uh, uh, na uh, Buddy Oder, mijn eerste solo plaat, zodra die uitkwam, uh, we speelden toen in die tijd al met Buddy Oder stop, speelden we gedeelte van, uh, van ons al in, uh, in, in, in het buitenland. Maar dat is daarna met Copy kopie uh, Popcoast of Brain en die zijn meteen alleen maar erger geworden. Dus Italië, Spanje, Duitsland, hebben we heel veel tours gedaan ja, ja. En, uh, en, en onder andere ook twee keer in Engeland getourd. hoe lang was dus. ja, van huis tot zijn Nou, wel een maand of zo of, ja. Uh, ja. of langer. Uh, soms, soms zelfs nog wel langer. Ja. En dan ging je helemaal van uh, maak je helemaal uh, zo ging je helemaal rond, ja. helemaal via Spanje weer terug naar huis. Frankrijk zelfs ook nog gedaan, maar Frankrijk is geen land voor ons. Nee? Nee, ik wou, nee. Nee. nee. daar houden ze aan, aan niet van onze humor. Ja. We zaten een beetje in het alternatieve circuit. Dus we hadden ook twee voorprogramma's uh, die veel alternatiever waren dan wij. We hebben ook festivals gedaan met uh, Arno Hintjes en... Uh, oh, ja. Uh, Waar, ...waar mensen voor die soort muziek kwamen, maar wij, ze vonden ons veel te poppie. En we stonden precies in die tijd ook met allemaal dezelfde kleding aan... ...met uh, uh, overhemden die we zelf met witte en zwarte verf hadden bespoten en zo. En uh, ja, we waren eigenlijk meer split-ends-achtig, ja. maar ze vonden ons te poppie. En in Frankrijk goden ze ook met blikjes naar ons en zo, maar ik gooide gewoon terug. Dus dat, dat vonden ze dan vervolgens ook weer niet leuk. Oh nee. Want je mag weer niet teruggooien natuurlijk. Zoals wij in Engeland gespeeld hebben op, op, in Birmingham in het voorbegrond van XTC. Daar uh, werden we ondergespuugd. Nou ja, dat vind ik leuk, maar ik spuug ze gewoon. Ze stonden vlak voor me zo, hè. Dus ze stonden gewoon hier met hun gezicht. En ze ze in je gezicht te spugen. En ik spuugde gewoon terug. Ook niet de bedoeling, geloof ik. Nee. Maar uh, dat vonden ze dan heel grappig. Ze spugen jou in je gezicht. En als je ze zelf in, je, in hun gezicht spuugt, vinden ze het vies. ja in Italië meegemaakt dat uh, we bij een radioprogramma waren waar ze zich afvroegen wie de zanger was en ik had natuurlijk een kale kop met een bril op en dat is voor de Italianen not dan, uh, als hun haar maar goed zit zeg maar en uh, toen moesten ze heel hard lachen want ze vroegen wie is de zanger eigenlijk van jullie en toen vroegen, vroegen ze aan Peter of zo van jij? Nee zei Peter hij is de zanger en toen moesten ze echt letterlijk lachen dat een kale zanger de zanger was van een band. En, vond ook een beetje... en dat, dat is tegenwoordig ook helemaal ja. helemaal. Maar ja. in die tijd ben ik nog uitgelachen door een kale geschoren kop met een bril op. Ja, ja want dat heb ik we ook wel gehoord. Hè, van, wat, wat zijn de factoren die uh, aan bijdragen dat je succes hebt? Meestal krijgen we te horen, je moet er goed uitzien. Dus dat had je een beetje tegen. Dat had ik in Italië dan tegen. Ja. Uh, maar de, nee, maar dat, dat, dat deed niks met de of wat, dat, dat Iedereen kwam gewoon naar die... Uh, ...naar die optredens toe, ja. omdat ze de muziek kenden ook. Ja. Maar, uh, en ik heb het verder ook niet uh, aan, aan uh, vrouwelijke interesse of zo gemerkt... ...dat ik er niet uitzag, nee. dat niet. Maar zo'n man die dat zegt, is natuurlijk zelf heel erg ijdel. Ja. Dus die ja. ziet mij met een kaal hoofd en alles. En, die moet, uh, en, en, en, en dat hij ook echt moest lachen, dat ja. vond ik uh, ja. pathetic, zeg je dan, weet je. Je hebt gelukkig nog een, een hele groep mensen die daar niet op let of die het juist leuk vindt dat je gewoon als sukkel uh, of als. Uh, als uh, ik heb nog een bandje gehad tussendoor, het heet Hans van den Burg's Ugly Head. Dus, uh, ah. oh. ja, Zelfkennis ja, okay. is gewoon. Uh, ja, gewoon. Ja. ja, dan moet je dat promoten toch? Ja, als je, als je het van zelfkennis moet hebben, dan bedoel heb ja. ik, een heleboel van mijn nummers gaan natuurlijk ook over de dingen mislukken. ten ja. takes gaat eigenlijk alleen maar ja. over mislukking bij meisjes, weet je? En wat helemaal niet wil zeggen dat het dan ook echt zo is. nee, nee. Helemaal. Een mooi voorbeeld van een tot mislukkig gedoemd project bij Meisjes is het nummer Ik zoek een blonde vrouw met donker haar van zijn Nederlandstalige groep Dierenpark uit 2002. Mensen en het leven hier in Hanselersdijk. Parkieten zijn mijn hobby. Ik heb een baan bij het spoor en dan reis ik heel voordelig. Ja, daar doe ik het voor. Ik zoek een blonde vrouw met donker haar. Ik hou van penen uien, maar ook van dineren met André. En de rekening die delen we door twee. Ben kleine lichtjes kalend, doet te vaak een rieterspoort Ik rook niet, maar ik beloof je, bij mij kom je niks te kort. Ik zoek een blonde vrouw met donker haar, een wip en een wijsneus. Dan heb ik het voor mekaar. Ik zoek een blonde vrouw. Met donker haar Ik zoek Ja, oh. Jij leest deze woorden En weet dit Is mijn man Jij leest deze woorden En denkt ja Daar hou ik van Jij leest deze woorden En ziet de rest erbij Jij leest deze woorden Jij zit straks, ligt hier straks naast mij, naast. Ik weet dat het aan mij ligt, zoeken heeft geen zin, mijn eisen zijn te hoog, ik ben een perfectionist, al lijkt ze op mijn moeder, ik weet toch dat zij het niet is. Ik zoek een blonde vrouw, met donker haar, een wip en een wijsneus, dan heb ik het voor elkaar, ik zoek een blonde vrouw. Dat moet toch mogelijk zijn, waar. Ik zoek een blonde vrouw met donker haar. Een wip en wijsneus, dan heb ik het voor elkaar. Ik zoek een blonde vrouw met donker haar. Dat moet toch mogelijk zijn, waar. Bij Sportivo zijn we één grote familie. Dat is gewoon uh, een punt. We zijn met Rodies en, en alles is... Uh, en dat hebben we eigenlijk ook van Engelse bandjes die we daar kenden. Die hebben... Uh, ik heb een keer de specials gezien en die ja, die traden op en die werd er ook gegooid, geloof ik. En, uh, en wij hebben het ook gehad uh, in, uh, in Denemarken. Dat uh, de dames werden bedreigd, zeg maar. En, uh, maar dan springen de rodies springen van het podium af. En dan verder zie je die mensen uit het publiek helemaal niet meer. Dan komen de Rodi's even later terug. Zo. die heeft minstens een blauw oog. Maar, maar het was erg, Maar goed. En dat zag ik bij de specials ook. Die werd gegooid vanuit de zaal. En daar sprong ook de hele band. De hele band van het podium. Om uh, mensen een afranzeling te geven. Plus de rodi's. Dus uh, dat deden wij nog niet. Maar uh, die gasten die waren heavy echt. Ja. Uh, van de specials en zo, van die Ska-bands. Het ja, waren, ja, waren geen skinheads, maar ze waren wel heftig. Ja. En die sprongen dus gewoon als je, als je mot maakte, of wat dan ook, sprongen ze op podium en dan kon je een pak slaag krijgen. Dus, ja. En dan weer terug en dan weer doorspringen. Ja. Ja. En jullie hebben jullie eigen rodies? Ja, we hebben onze eigen rodies, want we waren in het begin ook aan ons eigen geluid mee. Dus dan moesten we moesten ook sjouwen. Als we ergens ja. te laat aankwamen in Spanje, dan sjouwen we zelf ook mee. Dus ja. we zijn gewend om onze eigen versterker naar binnen te dragen. Ja. Overal en het maakt ons helemaal niet uit. Want we stonden achter de Rodi's en de Rodi's stonden achter ons. Dus wij, wij helpen mee altijd. Ja. En uh, ja, dat is toch wel de, ook de reden dat we zo lang bestaan. Ja. Is er nou meer of minder geworden de afgelopen jaren? Het bedrag? Ja. Nou ja, als je hits hebt, is heel populair. Je heel wel vragen. Ik bedoel, ik denk dat Boef uh, 10.000 euro per avond krijgt. Of zo. Oh, ja, ja. ja, ik bedoel dat. Ja, maar dat, doet hij wel van de, dat komt van het dak af natuurlijk. Ja. Ja. Ja. En dat zijn natuurlijk ook wel hele grote hits... waar je zo'n feest biertent wel mee, mee krijgt natuurlijk. En dan hebben ze vaak nog een gast ook die, dat ook, die ook nog wat meedoet. En, en, en, het, is, het is onderhandelen en vaak komen we er toch op uit... dat wij onszelf uitstekend kunnen behappen voor... Kijk, als we... Als we stel, je krijgt opeens... Uh, nou, een grap kan ik maken van, stel ik ga de pijp uit. Dan wordt Hey Girl of zoiets, of het wordt ineens heel groot. En ze gaan het plotseling ergens voor gebruiken. Nee. Voor een tv-programma of ja, voor, een, ja. voor een reclame. Dan moet de rest van de band ineens een manager aan gaan nemen. Ja. Ik heb uh, mijn vorige plaats gefinancierd voor een gedeelte. Doordat ik op Facebook een uh, crowdfunding uh, ja. dingetje ja. ben gestart. Dan had je, dat ging toen nog echt behoorlijk ergens heen. De mensen gingen ook... Uh, konden dan mij steunen om de eerste kosten voor de platen en zo te betalen. Ik, die kregen dan ook als eerste het album. Uh, dat werkt ook al een stuk minder. Want uh, zodra je dat soort dingen gaat doen, dan, uh, dan, dan zeggen ze... En, en, ik, heb, ik heb ook wel een zakelijke, of zeg maar, een, een uh, artiestenpagina. Maar daar gaat het helemaal moeilijk. Want dan, uh, dan, dan heeft Facebook zoiets van... Hé, hey, hé, hey, wij doen leuke zaken, met je, Maar het is niet de bedoeling dat jij je, hey, je, je nee, zaakjes kan regelen het ja. zal wel heel makkelijk zijn, snap je. Ja. Ja. Ja. Dus als je daar je, je, je, je dingen promoten, dan wil promoten, gaan onmiddellijk die uh, algoritmes werken. Ja. Ja. En, uh, en als, je een, als ik een foto post met een grappige opmerking eronder, krijg ik uh, twee, driehonderd uh, likes. Ja. Maar zodra ik dat met een product van me doe, dan eh, stort het in als een, uh, oh, ja, als een kaartenhuis. Ja, dat ja. gaat dan je, ineens je, heel lang. Ja. Dus heb je ervaren, zo? Op, en dan op mijn persoonlijke uh, Facebookpagina heb je dan nog de meeste mensen die dit zien. Ja. Maar je hebt ook soms dat op, op, op, de, op de, de artiestenpagina posten wij ook dingen die dan meer met de plaat of met de singles of zo te maken hebben. En daar zie je gewoon, daar soms halen we hem eraf. Omdat hij dan uh, na, na, na een week uh, nog heel weinig mensen heeft. Uh, ja. Het, is gewoon, het ja. is gewoon niet de bedoeling, zeg maar, van Facebook. Nee. Van meneer Zoekerburg. Dus je denkt dat dat makkelijk is. Hetzelfde als mensen zeggen, waarom ga je niet op Spotify met ja, je plaatjes? Ja, ja. ja, dat werkt bij van, van Lady Gaga, maar dat werkt bij ons natuurlijk niet zo. Nee. Of, uh, of aan de andere kant is dat zo ze mij zeggen, waarom ga je er ook niet vanaf? Dan krijg je heel veel, uh, per, heel veel publiciteit. Ja, dat krijg je niet natuurlijk, want je krijgt al niet heel veel publiciteit. Dus dan krijg je daar ook geen publiciteit mee. Dus het, is, het, is, het, is, het, is, het lijkt makkelijk, die sociale media, ja, maar wel dat is het ook niet natuurlijk. Het is maar heel beperkt wat je daar... Uh, aan, uh, en Ik heb ja. natuurlijk wel voorbeelden van mensen die, uh, maar die zijn meestal al heel bekend. Of de, ja. daar is iets mee aan de hand, of zijn in publiciteit ja. gekomen. Ja. Uh. Oh, okay. Mijn beste nummers zijn meestal de nummers die, die mijn die, ja, die fans wel kennen, maar de meeste mensen niet kennen natuurlijk. Nee. Het is niet zo dat hey Girl mijn beste nummer is, of zo. Nee, zo. en Disco jullie Media is een grebbitje, Dat, dat hebben heb we gewoon gedaan omdat we iets over die disco of iets over die film wilden zeggen. Ja. Uh, Tokio natuurlijk uh, ook, is ook een tussendoortje, dus dat zijn niet mijn, uh, maar de nummers zoals uh, Queen Utopia B en uh, Come and See Me had ik er nog bij kunnen zetten en, uh, en het nummer van, mijn, uh, van Groepo, die plaat uh, over, the Hill, over the Hill, dat gaat ergens over, dat vind ik dan ook te, mijn best, een van mijn beste nummers. Ja. En daar gaan we natuurlijk meteen naar luisteren. Hier is Groepo Sportivo met het nummer Over the Hill van een album Great uit 2018. I was born against my will I never wanted to be real Floating in my universe It was me against the world Life was quite enjoyable My birth was unavoidable Now I'm here, got time to kill Paying off my unpaid bills Something's burning on my back The words my father never said quite enjoyable my death is unavoidable De meeste mensen deugen. Wat nou. uh, ik de net inbrengen, ja. ja. ja. Dat is het, een andere trend, hè? De, de meeste mensen deugen. Daar ja. hebben we veel discussie oh, over. Waar ik dan twijfel. Ja. Oh, jij twijfelt natuurlijk. Ja. niet. Mijn broek was psychotherapeut. Dus ik heb op, op, ah, je op, op joh, je van de uh, mensen. Zullen, ja. Oh, ja, precies. Maar je leeft eigenlijk. Je bent zo oud geworden, je nu oud geworden. Dus je hoeft niet, als je de straat op gaat, meteen iemand tegen te komen die je gaat steken. Of je hoeft niet. Als je ergens bent, nee, je komt hele. Ja, precies, jij zegt in tegendeel. Andere mensen die de telegraaf lezen, of al die mensen, die denken van, oh, het is helemaal mis, overal dit, overal dat. Maar net hoe je Je kunt zelfs positief zijn over Amerika, dat het geweld niet is uitgebroken. al die Ja, zo kan je. Tuurlijk. tuurlijk. Ja, maar dan nou ben ik ook. Oh, ik ben ook niet van uh, altijd bij dat, uh, ik heb wel uh, vrienden gehad die. Uh, uh, waar je aan gaat ergeren omdat ze altijd positief waren. Ja. Die, die stoel zit wel moeilijk. Ah, je hebt tenminste een stoel, weet je wel. Dan zonder maar wel. Dan gaat het door. En dat, dat, is, uh, dat is. En altijd lachen. En waarom gaat dat met je? Nou, sommige daarvan zijn er gewoon niet meer. Die waren. Uh, ha, maar mij gaat het heel goed. We gaan met jou. Weet je wel? En dan, en, dan, dan, en dan denk je, nou, ik heb dit, ik heb dat. Gaat niet zo goed eigenlijk. Maar laat ik maar niet zeggen. Want hij lacht toch alles weg. Weet je wel? En, en vaak hebben die mensen... Uh, ja, het is leuk... Als, zodra ze de voordeur, hun voordeur vordering komen... op de gang misschien dus, Op de grond liggen te janken. Zo van... Uh, oh, oh, het was wel uitputtend om zo positief... Uh. Maar ik ik, ik, ik... ik denk in principe... als je die kinderen ziet, als je er dingen mee meemaakt... en mensen tegenkomt en zo... Ik denk ja. inderdaad wel... dat de meeste mensen deugen, want... ga maar zuiver tellen. Die nazi's, die waren in Amerika... zijn die natuurlijk een minderheid... En dat zegt die Toural, zegt ook. Ja. ja, maar jullie zijn natuurlijk, je kan wel, wel zo overtuigd zijn, maar je bent natuurlijk een hele kleine minderheid, weet je wel. Ja. Ja, nou, en dan ja, soms, je, stond nou, zij meteen van. Ja. Huh! En zij, ja. komen daar, zij komen daar, op, hij praat mee naar festivals waar ze elkaar zo begroeten. Er ja, ja, ja, ja. zijn een groep van die gasten en dan komt hij, die, ja. die gaat een toespraak houden met een cargo-hoed en, een, en, en uh, het gaat helemaal nergens over. Vreselijke toespraak. Hij, hij, hij roept iets wat ik hier niet kan roepen. En. Allemaal die, met die groet komt hij al aanlopen. Die, en die gaan allemaal ook. Dan, en dan denk je. Oh, jongen, jongen, jongen. En dan ook de gewoon tof, de holocaust. Woord, gewoon woord, uh, de holocaust, ontkennen. Of ja. Het viel toch allemaal wel mee. Ik denk dat wij het nu zwaarder. Mensen die. die ja, dat heb ik wel ook. Mensen die, die racisme willen uitbannen. Wat goed is natuurlijk. Die, die, of slavernij. Nou, dat was heel veel stuk. Dat wij al dan pas moeilijk. Die mensen in de. Wat zei of je over? Wie zei dat ook alweer? Die zei van die mensen in... Uh, in uh, oh ja, dat zei die, uh, die ene rapper. Die zei... Uh, nou, Anne Frank woont trouwens in een heel duur huis uh, in Amsterdam. Dat kan ik niet betalen. Ja. goed ja? Echt waar? Ehm... Wacht even. Ja? Uh, nee, sorry dat ik even moet... Uh... Ja, dat betekent. man. Wat een uitspraak. Vond ik wel heel... En ik, ik had er nu had ik er weer één. Want ja, de één, uh, uh, ja, ja, ja, nee, de, de, niet op één, maar bij één. Die hebben nu uh, de politie ontvangt drie. Oh jaar. ja, ja, ja. Dat was die zien dat als een soort, die staat ja. ook bij van uh, veel plezier met het verder. Uh, Weet ik voor wat... Met, uh, ja, ja, ja, ja. Met een bonus. Ja, ja, ja. Waanzin. Ja. Dat is, nou, mensen tegen elkaar opzetten. Ja, dan, ja, dus dan denk je van, ja, dat, dan klopt het wel, weet je. Dat alle mensen deugen, maar als je maar vaak genoeg tegen... Als ik maar vaak genoeg iets tegen jou roep, dan word je vanzelf kwaad. En dan uh, zeg ja. ik, zie je wel? Ja. Weet je wel? Ja, dat is waar, ja. Dus, uh, het is ja. maar dat is zo uh, zo... ...uit de lucht gegrepen en de boel omdraaien... Ja, ja. Dat, uh, dat, ...dat daar ben je eigenlijk machteloos. Want ook wat Trump deed af en toe... ...of, ja. of uh, in, in, uh, in uh, Wit-Rusland... ...of uh, gewoon niet gaan. Of wat Trump ook gewoon niet gaat. Dat kan natuurlijk. Maar je, je staat wat aantal dingen betreft... natuurlijk machteloos, weet je. Je kan, je kan dat niet stoppen. Nee. En nee, dat nee, heb nee. ik al met kunst, Dus ik bedoel, uh, ja, ja, je ja, wat, dat ja. je denkt... Uh, uh, maar, alleen maar slopen. En dan denk je terug naar wat in de jaren dertig en duizend gebeurd is, ja. een beschaafd cultuurvorm. Ja. Wat bijna als één man. Ja, maar krijgen. het is allemaal wegkijken natuurlijk. Hè. Ik bedoel, uh, zodra je weet wat er. Nou ja, dat kan je ook weer heel negatief zien. Je kan er ook weer positieve dingen uithalen. Ik bedoel, uh... ja. Ja. nee, niet uit dat, nee, dat, dat ze met dat die dat mensen gedaan het, hebben, maar, maar, Dat is maar, die maar... Die met de jaren komt. hè? Dat de meeste. Nou, altijd, ja. nou, of niet. Of je, of je gaat alles juist... Uh, niet, je, je maar je alle de mensen deugen. deugen. Ja. Kan je, kan je de, de meeste mensen deugen. Dat, ik, de denk meeste dat, mensen. ik denk dat dat ja. wel klopt. Ja. Ik denk dat dat in principe wel klopt. Want ik heb vroeger ook wel uh, meegemaakt dat mensen agressief werden. Dat, dat ze mij zagen van... Eh, wat denk je? Man? Jij bent bekend. En, uh. en dan ja. ga je dan met je te praten. dat is hetzelfde als als, een, als je één uit een groep haalt. Uh, een Hells Angel uit een groep haalt uh, die ja. ook heel, dan is het een prima gast ja. en als je, als je nou zo'n uh, heel recent album uh, maakt hè, komen die liedjes dan nog net zo makkelijk bij je op als, uh, nou eigenlijk makkelijker want ja. de band die zegt ook uh, van uh, jezus uh, weet je, je, je ik zei voor de grap ja ik schrijf mijn beste maar ja, dat is vaak zo waarschijnlijk die jongens die jullie ook geïnterviewd hebben heb je een grote kans van dat zij ook vinden dat ze hun beste werk nu schrijven. Of tenminste dan, een tijdje terug, maar in ieder geval meer recent. Want uh, uh, dat Over de Hill en uh, nog meer nummers, die uh, uh, niet, heb ik niet in die toptijd geschreven. In die toptijd ben je bezig met, ook leuk, uh, wat is de single? Waar gaan we weer de studio in, dan gaan we weer eens wat, uh, en dat is ontzettend leuk om te doen. En single maken is een van de leukste dingen. Die vroeger werden die apart gemaakt, want Rock'n'Roll stond oorspronkelijk niet op twee Mistakes. Die singles maakte je apart. Ja, ja. Een single op een album zitten was not done. Ja. Oeh, oh, oh, commercieel ofzo, ja, yeah. denk je wel, dat was not ja, done. Yeah. Singles waren apart en op het album waren albumtracks, ja, yeah. dat was, uh, en, uh, ja, en, uh, en ik, ik schrijf, en uh, dat zegt de band ook, uh, we hebben nu voor die documentaire die over, ons, over die vier muzikanten is, dus maar ook over Groepo gemaakt is. Daar hebben we nu de, de titeltrack voor, heb ik daarvoor uh, gecomponeerd of gemaakt. Die kwam op als, uh, als poepen, die, die, die schreef ik in, in tien minuten, zeg maar. Ja. En uh, die gaan we met Groepo opnemen, dat wordt de titeltrack van, uh, van, die, van die film. Ja. Ja. En uh, dat, zijn, dat is een veel beter nummer, ook veel meer dat ik weet waar ik het over heb dan... dan dan die onzin van vroeger. Zeg maar. ja, ja, ja. Ook leuk hoor trouwens. Ja, ja. Ik bedoel, uh, ja, ja. onzin moet er ook zijn. Maar uh, daar staat ook, al, zit ook veel. Maar hier zitten helemaal geen grappen meer in. Nee. in dat de, in de, in de nummer gaat over De Heek. Het Rock City, daar zit helemaal geen grap in. Uh, uh, over de Hill zit eigenlijk helemaal geen grap in. Dus ik bedoel, ik ben serieus aan gaan schrijven. Ja, ja. Niet, al, niet altijd, hoor, want ik heb nog steeds de uh, ja, bakken meer. Mee. Je krijgt meer op papier en de muziek. Op. Ja, omdat, niet, omdat je. je, omdat je eigenlijk dat eigenlijk je nou, je, je, je krijgt levens, uh, een soort van leven, want er gaan mensen natuurlijk dood hè, om je heen. Dus, dus uh, je hebt ook zoiets van, voordat het te laat is, wil ik het misschien nog wel even opschrijven ofzo. En dan en worden wat rijper, die teksten. Ja, ja, Klinkt ja. natuurlijk een beetje aardbollig, maar... Dat, ja, dat denk het wel. En, uh, je kijkt, je begint natuurlijk met teksten, wow, well, what a fuck you! <laughs> weet je wel? Lekker bij een vuur. En dan, uh, hoe ouder je wordt, dan krijg je gewoon, uh, dat je denkt, ah, dat was onzin in die tijd, weet je wel. We gaan nu uh, meer op de... Serieus. Ja, meer gevoel en praten. Bij wijze van spreken. Ja. Dus, uh, en dat krijgt dat, ja. Ik denk dat zelfs Iggy Pop dat krijgt, weet je wel. Ja. Terwijl die nog wel... Uh, Noem je ook niemand, ja. ja. terwijl hij nog wel uh, van de rollenbakken houdt en zo. Uh. Ja. Ja. Maar hij ik wel erg goed, hoor, Iggy Pop ook, weet je. En daar uh, ja, je niet me zoveel van eigenlijk. Nou, nee, oh, hij heeft net weer een nieuwe plaat uit, volgens mij met uh, hij, heeft, hij heeft samenwerking he, met uh, Queen of the Stone Age uh, heeft hij gedaan. Ja, hij zit veel met, uh, met mensen samen te doen. Okay. En dan maakt hij intrigerende foto's van dat hij weer in een paars pak zit met uh, witte cowboylaarzen en uh, <laughs> met die jongens. Uh, ja, en dan ja, met, met, met, met, het is een, een, een, een, een naakt. Dat hij gewoon, dat je zijn hele leerlooie huid zet, dat je ja. gewoon ja, de, de oudere ja. mannen lijven. Ja, nee, nee, nee. En dat vind ik wel helemaal oké, okay, want ja. Uh, ja, dat, mag. Uh, uh, ja. dat mag gewoon. Ja. Ja, en Wolkers, hè? Wolkers ook. Die kwam. Oh, ja. en, uh, en hoe heet die tekenaar? Ja. Uh, Vink, nee, weet die ook overleden is, die zag ik een foto van thuis. Ja. Die, uh, die met die politica omging. Die, uh, ja, Aadvel Aad toen. Ja. Die zag ik thuis. En uh, ik, hou ook, ja, ik hou ook wel van naaktlopen. Zeg maar, zodra ik uh, als ik een huis of een tuin weet te huren waar we met z'n allen naaktlopen, doe ik dat. Ja. Maar ik bedoel, Aad Völkje had een foto dat is liet iets zien zo, net voor zijn uh, geslacht ja. volgens mij. Maar die stond naakt in zijn huis te schilderen. Ja. So, uh, ja. En toen dacht ik, ja, voor, voor ons ouwe die uit die tijd komen is naakt zijn een soort van... Uh, Weet je nog wel, naakt zwemmen, naakt, weet je wel. Ja, ja, Is ja. een soort vrijheid die je krijgt, weet je ja. wel. En Iggy Pop wil ook alsmaar alles uittrekken. Weet je wel, niet alles, maar natuurlijk. Maar ik bedoel, je herkent ineens van... Hup, weg die riemen en die kleren, gewoon, uh, weet je wel. Iggy Pop met Lust for Life, 1977. Ik heb, ik, ik heb onder andere meegemaakt dat iemand uh, in de kleedkamer kwam, waarvan ik al in eerste instantie niet wist wat hij deed. Het was dan een vriend van, uh, van, een van, de, van van iemand die ook bij ons in de kleedkamer zat Die had een vriend meegenomen, die kenden wij dan helemaal niet. Nee. En die, uh, uh, ging, uh, die, die zei: oh, ja, Ik had toen een blauwe telecaster. Nee, mijn echte oude telecaster. Mag ik even spelen, ofzo? die zat al zo. Die zat er al aan. En toen zei ik: Ja, dan moet je er niet al aan gaan zitten en dan pas vragen. Dat is hetzelfde als dat, het, ja. ja. Als ga ik aan je vrouw zitten en dan vragen. En toen, uh, toen uh, zei hij: uh, Had hij hem om uiteindelijk? Zei nou ja, oké, okay, weet je. Ik bedoel, ik doe dat meestal nooit, maar. En ik ken je trouwens ook niet. Oh, je bent ik ben hij. weet je. Hij was een beetje. Ah, ik vond het vervelend. Maar ik dacht ik: van, Als ik hem nou omhang, dan ben ik er vanaf. En dan kan ik zeggen: Nou, het is wel mooi geweest. Tot ziens. Maar die man die had hier een gitaar ophangen. Op dat moment trekt hij een blikje cola open. En dat... Ja, dat zou je net zien. Dat spuit en het gaat helemaal over mijn gitaar. En, uh, en dan... Ja, dan ik, ja, Ik kan me gelukkig altijd inhouden. Weet je. Ik kan niet... Uh, dus, uh, en meestal zeg ik dan tegen iemand bijvoorbeeld... Van, uh, nou, ik sta me nu in te houden. Hij, zei, oh, uh, uh, uh, hij doet dat ding af... En hij legde die gitaar neer. En ik had zoiets van... Uh, ja. En uh, hij loopt, hè? He, dus niet ja. een doekje of schoonmaken of sorry. Een cola is nogal wat, hè? Op je gitaar. Een, met je, je, je, je beste gitaar en je elementen en je snaren. Die zijn gelijk plakkerig. Nou, ja. dus sloeg helemaal nergens op. En dan heb ik... Uh, ja, weet je? Dan, dan, dan, ja, je kan van alles doen. Maar dan, dan, ik ben dan... Het verstandigste is om vergevingsgezin te zijn. Ja. En, dan, uh, nee, en dan weg met die man. En dan zelf schoonmaken. Ja. Want dat kan je toch zelf het beste. Ja, ja, hè? Ja, ja, ja. En, dan, uh, en dan spelen. Ja. En dan... Nou, Jack Barry heeft van minder dan Richardson. Uh, ja. ja, precies. Zo. Nee, maar het, kijk, ik doe nog ook mijn vuistpijn. Uh, en dan moet ik nog spelen. Dat is allemaal helemaal heel onhandig. Allemaal. Dus, uh, maar dat was wel heel horkerig. Dat was ja. wel heel... Uh, en uh, je weet nooit hoe iemand anders is. Dus als jij op mij afkomt, ja. een beetje heel. Uh, dat kan jij als enthousiast zien en ik kan het weer zien. Inderdaad als een uh... van die activiteiten is begeleiden van jonge bandjes. Hè. Uh, ja, dat heb ik gedaan. Dat heb ik nu even lichter op zijn gat, want je mag met, uh, met een bandje niet meer in één ruimte zijn. Nee. Maar bandcoaching vind ik inderdaad wel ja. heel erg leuk. Ja, en mijn dochter leuk. heeft bandcoaching nu. Ja. Die speelt, met dus staat steeds een generatie over, dus dat kan wel kloppen. Zij is nu, ze zingt en ze speelt gitaar en uh, ze gaat, ze gaat zitten in een bandje. En, uh, dus, uh, en die, die krijgt bandcoaching en dat is wel... Dat is de, dus ik wil die stap van lesgeven, wil ik eigenlijk overslaan, want dan, ik heb, dat heb ik ook wel gedaan. Maar dan krijg je uh, jongens en meisjes die hun huiswerk niet maken. Of, talentloos zijn, dat kan ook. Dan zit je voor je geld, uh, zit je dan elke keer hetzelfde, hetzelfde akkoordenschema en dezelfde dingen te doen, terwijl, ze, terwijl je het, toch in je gedachten hebt dat vooruit moet gaan. Uh, weet je wel? En lesgeven, Ik ken, Ze heeft ook les gehad van uh, jongens die rekenen dan 65 euro per uur, zeg maar, schrijven zelf een boek over lesgeven. En uh, dat is hun verdienmodel. Dus het maakt niet uit of zij vooruit gaat of niet. Ze dus krijgt toch elke keer les, dus uh, ja, prima. Ja. En dat dat dat heb ik dus niet. Dat doe ik dus niet meer. Dus een, een ja. volgend stadium is als ze al kunnen spelen en talent blijken ja. te hebben, dat tot een band en uh, ja. nummers en zo smeden. Ja, dat, dat is het leukste. Ja, en daar heb je ja. leuke resultaten mee genoemd? Uh, zeker, zeker. Ik heb uh, dat was het, het, het resultaat dat het, het beentje van mijn waar mijn uh, oudste zoon toen in zat. Uh, die hebben uh, uiteindelijk nog een uh, opname gemaakt ja, van, van een cd. Ja. Ja, dus en dat, maar die zijn later. Ja, de een ging daar studeren, de ander ging in, Dus dat ging uit elkaar. Ja. Maar dat is wel, die heb ik heel lang gecoacht. Ja, ja. Nou, Dat was heel erg leuk. En mij combineer ik dat inderdaad ook in de studio met opnames. Ja. Zodat ze meteen een demootje mee naar huis kunnen nemen en dat soort ja. dingen. Dat is uh, heel erg leuk. En al een ja. hele grote talent uh, in je studio geweest? Ja, uh, heel groot talent. Die, uh, meerdere. Die, uh, waar je niet, niks van gehoord hebt omdat die uh, ofwel in de waan kwamen van uh, ja, hoe noem je dat? Ja, die ene jongen die bleek uh, manisch depressief, dus die wow. was in zijn manische tijd, kwam nu bij mij. Ja. Dus uh, dat was dan, uh, ja. en, dan uh, en dan wilde die, uh, want Beck was in die tijd een groot artiest ja. en die had drie cd drie platen uitgebracht in één keer. Uh, een, een soort danceplaat, een akoestische en een gewone popplaat of zo. Dat was toen, dat weet ik nog heel goed. En dat wilde hij ook. En ik had net met hem een plaat gemaakt. En die zouden uh, we zou uitbrengen. Maar hij zei: Nee, ik wil niet dat die plaat uitkomt, want ik ga er drie tegelijk maken. Uh, en daarna dus is die zweterig van de medicijnen, heb ik hem nog een keer gezien. Maar dat was. Uh, dat, dat ging niet goed. Want ik had er geld in geïnvesteerd en, en, en de platen was er bij ook. Maar dat, uh, dat stond er niet meer achter. Dus er ging ook geen promotie en dat soort dingen. Dus dat was eentje. En ik heb een keer een zangeres ook in de... Dat was uh, de, de, de verkering van mijn uh, toenmalige platenbaas. Die kwam, uit, uh, die kwam uit het noorden. Die hebben daar een hele kultvolle... Of kultvolle, die maken daar zelf... Van een bekende familie, die maken daar zelf cd's. En die verkopen daar zo twee, 3000 stuks van in hun... In hun omgeving. Ja, ja. Maar die wilde wat hoger op en die ja. kwam bij mij demo om uh, um, um een echte single uit te brengen en dat soort dingen. En uh, ja, dat is, dat, dat op een of andere manier is dat ook verwaterd. Of, of, uh, ja. dat, uh, nou, ik nou eigenlijk wel meer gehad of zo, die zeker wat talent hadden. Maar je moet geluk hebben. Ja. Dus als je geen geluk hebt, behalve dat je geestelijke problemen kan hebben, ja. maar als je gewoon uh, een, een gezond uh, iemand bent. Die, uh, die positief in het leven staat en je hebt geluk, dan, dan gebeurt dat. Ja. Maar wij stonden destijds heel positief in het leven ja. en er was eigenlijk niks aan de hand. Ja. En hier een andere favoriet van Hans, Louis Furry met Louis is crazy uit 1975. She left me for Billy. Or did you think I was silly? When I chased her all around town, I didn't give a damn who was hanging around telling me I was crazy. Well, everybody's saying that I'm crazy, crazy. alles is dan ja dat wordt dan gezegd hè maar dat is het is nu het is het is je kan ook zeggen ja door dat je thuis allemaal kan opnemen op computer je hebt spotify je hebt sociale media, is eigenlijk veel makkelijker kan je ook zeggen weet je dus en ja hoor zeggen ze tijdens had je maar twee tv zenders en als je op één was geweest was je meteen beroemd maar ja toen was het net zo moeilijk om erop te komen want er zijn er ook een heleboel toen niet opgekomen natuurlijk, dus ja, ja, ja. je moet geluk hebben dat, dat, dat de neuzen naar dezelfde kant gaan staan allemaal. de juiste mensen tegenkomen? Ja, nou ja, dat bedoel ik met die neuzen. dat moet allemaal mensen zijn. Uh... En een platenmaatschappij helpt ook, maar ja, er waren toen mensen ook op z'n jacht. Nou, je weet uit die tijd ook bands, bekende bands of films die gemaakt zijn over die bands die alsnog op jacht waren naar een platendeal en, uh... ja, ja, plots, ja. en uh, dat niks geworden is, maar wel goede platen hebben gemaakt. Ja, ja. Maar wat nooit iets geworden is, nou ja, en dan heb je verhalen als uh, Marcelona, die one, ja, ja. one Hit Wonders, en uh, je hebt allerlei, je hebt een heleboel variaties. Ja, ja. En, uh, maar je moet wel uh, geluk hebben, uh, denk ik. Ja. En uh, nou ja. Uh, nou, op het juiste moment, het juiste tekst. Ja, het is het heel intrigerend, want ik zat plaats naar uh, Rob Bolland te kijken, die dan ziek ja. heeft van en Bolland van ja. Boland. En die mag dan ook ineens uh, natuurlijk opduiken in een programma, omdat hij uh, weer goed is met zijn broer. En, uh, maar het is allemaal zo opportunistisch als de negen natuurlijk, want, uh, hoe dat dan, uh, want ze gaan nu weer voor een musical iets. Maar voor zelden gaat Hoorde ook nog iets over. Nee. Nee. En uh, je moet maar net ook willen om in die programma's te gaan zitten. Ja. Weet je wel, want dat, dat, dat, dat, je krijgt gewoon... Uh, zo Hans, ja, een tijd lang niet gehoord. Ja, je hebt nu een dodelijke ziekte natuurlijk. Dus uh, we dachten van kom, voordat het te laat is, gaan we nog even met je Zo is het gewoon. Ja, ja, ja. En dan moet je maar zin in hebben, snap je? Ja. Dus het uh, is dus hetzelfde als dat je ziek wordt. En ineens belt een hele oude vriend die nooit meer contact met je. Ja, ik wou je toch nog even. Nou, het is natuurlijk nooit weg, ja. maar ik bedoel... Uh, het is allemaal van Hoe staat het er nou uh, bij? Uh, Hoe hangt u met erbij? Leven, gezondheid en, uh, ja, het, het, uh, ja, nou ja, ik, ik heb een... En is dit nou je laatste project geweest? nu is het zo van, ik heb alles gedaan wat ik, wat ik wilde doen. Uh, dat, dat, dat, dat, dat kan wel of niet worden opgepikt, dat is gewoon klaar. Uh, ik heb een liesbreuk gehad bijvoorbeeld. Ik heb last gehad van een hartritmestoornissen. Uh, weet je, dus ja. het, is, het, is, het, is, het is... Ja, het is gewoon zo, zolang het duurt, het is, ja. dan, uh, zal ik... Zullen we nog gaan spelen? Gaat de corona gaat dat voorbij? Want alles wordt uitgesteld tot, uh, tot volgend jaar. Ver tot in volgend jaar al. Dus, uh, kijk, met de gezondheid zal het wel meevallen. Maar de, de, de kans om nog wat, uh, wat uit te brengen en te gaan spelen en het gewoon terug naar het oude, dat vraag ik me af. Ja. Maar nee? je hebt er wel zin in, uh, begrijp ik? Uh, al was het alleen maar om eruit te gaan, ja. Weet je, want anders dan, ik kan wel, ik heb hier ook alles staan. En ik heb uh, in, nog een studio in Den Haag. Oh. Waar, ik, uh, waar ik nog op kan nemen. Ja. En waar we repeteren. Ja. En dat kan je wel doen, maar we hadden vroeger al zoiets. Waar gaat het naartoe als je het gemaakt hebt? Maar dat is natuurlijk nu helemaal twijfelachtig. En ik heb met die, nu met deze laatste plaat van mij, heb ik uh, nog heel veel aandacht gehad. Want ik had zoiets van, uh, ja als iedereen wacht ga ik hem uitbrengen. Ja. Want uh, ja. Ja, ik kent diverse mensen die je maar uitstellen. Nou, kan je nagaan, en ja. volgend jaar uh, lente uh, komen er emmers platen uit. Uh, het is nu nog steeds ja. druk ook, hè, in heel veel zin, met platen die uitkomen. Ja. Ja. Maar dan is het natuurlijk helemaal een ramp. Ja. Met films ook. Ja. Ja. Dus die, die uh, Wil Wissing die voor ons die film heeft, uh, over ons gemaakt heeft, die zit ook van, uh, ja, we, we weten nu helemaal niet hoe het gaat werken. Dus we hebben zelfs de programmering losgelaten. Ja losgelaten zeg maar, op, want het kan net zo goed zijn dat die het voor, vervolgens voor jou ook niet uitkomt. Ja. Dus dan wordt alles wordt naar voren geschoven, dus je weet niet. Ja, en voor hetzelfde geld gaat Biden natuurlijk een, een kernoorlog aan met weet ik Nee, maar bij spreken, de, de toekomst is heel onzeker. Ja. Nou, gewoon, gewoon persoonlijk, jij als artiest, hè? dat is wat je ja. zo aanspreken. Ja kan het gebeuren dat je morgen wakker wordt en denkt, hé, zit een niet in mijn hoofd? Uh... Nee, dat nog steeds. Ik schrijf ja. nog steeds. Nee, ja. Ja. ik schrijf nog steeds en ik, en ik heb nog steeds uh, kijk, zo'n idee van uh, I can smell your dinner, dat, dat, dat aan, aan, ik ga zo zeggen, aan de kwaliteit van de programma's die op ons worden losgelaten, uh, kan, dat kan dat programma ook makkelijk, snap je? En je hebt al naakt daten, heb je ook al, hè? Ja. Je de onderkant ja, ja, ja, ja, herken je je partner, ja. Nee, niet parken. Nee, je gaat daten. En dan zie je, op een gegeven moment gaat er een schuif open. En dan zie je van mannen, zijn vrouwen die daten. En dan zie je jou alleen maar van onder en mij ook. En jou, wil je dat zien? Nou, ik heb er naar zitten kijken. Dat wil je zelf niet eens meer zien. Maar ik bedoel, ik zat daar naar te kijken. En ik had echt, weet je. Het, het, is, het is op zich niet onsmakelijk. We hebben het allemaal. Weet je, we hebben allemaal een buikje. Nou, allemaal wel of geen schaamhaar. We hebben ja, allemaal ja, ja. zo'n op. Prima, weet je. Maar dat is toch wel onsmakelijk, hoor. En ze hadden er ja, zelfs ja. nog iemand. Ja. En je kan zeggen, ja, die heeft ook alle rechten op. Tuurlijk. Maar je had ook nog een man. Ik keek precies naar een uitzending. Waar één man een kunstbeen had. En blauwe, uh, dus die stond met zo'n blauwe. En natuurlijk heeft hij alle rechten op een vrouw. Uh, of een partner. En noem maar op. Maar hoe bedenk je het? Ja, maar Hans, dat, ja. dat is onsmakelijk. Maar wat ik onsmakelijk vind, is al het persoonlijke leed. Wat je voor de tv open en bloot besproken ziet en getoond ziet. Ja, hoe meer hoe beter. Wat je vroeg alleen de aan, hoe, hoe meer hoe beter. Hoe je, vroeg, ja. Hoor je eh, ja. In vertrouwen met... met, met nou, vrouwen, dat, en dat houden we zo, want ik heb met mijn huisarts natuurlijk ook dingen in vertrouwen. Ja, maar het mag ook niet. Voor de nou ja, wil je, wil je iets Met betekenen of wil je je 10 minutes of fame hebben, dan ja, ja, zou je, ja, ja. je moeten zeggen dat ja, ja, ja. Uh, je eigenhandig hem eraf ja, ja. geknipt hebt omdat je een vrouw wil worden. Nee, maar ik bedoel, ja. het, is, het, het, gaat, het gaat verder dan. dan, dan uh, en, en wij kunnen weer zeggen dat het ver gaat. En dan zeggen je. Dus dat helpt ook niet. Dat, dat, dat helpt ook niet, want, je niet je want je mensen hebben altijd gelijk, natuurlijk, wat dat betreft. Nou, Hans. Hartstikke bedankt. Ja, Julio. En we eindigen dit interview met Hans van den Burg... met het nummer Montana van Frank Sappen uit 1981. I might be moving to Montana zone... just to raise me up a crop of dental floss... raising it up, waxing it down... in a little white box that I can... Town. By myself, I wouldn't have no fun. it down, pluck the floss, and swish it around, and I would have me a prop. And it'd be on top. That's Gonna find me a horse uh -huh. just about this big yes, and ride that sucker all along the borderline with a heavy duty with encrusted tweezers in my hand every other wrangler would say, oh it's mighty grand but by myself I wouldn't have no boss cause I'd be raising that lonely dental floss My tweezers gleaming in the moonlight at night. And then I would get a cup of coffee and give mine for the push. Just me and the pigment pony over by the dental floss bush. And then I might just sort of jump back on and ride like a dipshit Into the dawn to Montana. Move into Montana soon to montana south hey, hey, hey. Move to montana south hey, hey, hey. Move to montana south hey, hey, hey.